Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeentes mogen illegaal vuurwerk inzamelen. Dat was een idee van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Hij wil dat mensen illegale knallers in mogen leveren zonder straf, nu vuurwerk verboden is. Minister Grapperhuis vindt dat prima als gemeentes de boel maar veilig opslaan. Nou, daar hebben we goed over gesproken. Daar is het Openbaar Ministerie ziet het ook zitten. En nogmaals, ik, ik, uh, ik vond dat echt afgelopen maandag uh, een hartstikke goede gedachte van Abu Talen. Het is nog niet bekend in welke gemeentes je illegaal vuurwerk in kan leveren zonder dat je daar straf voor krijgt. Honderden Nigeriaanse schooljongens zijn weer veilig. Eind vorige week werden zo'n 400 jongens ontvoerd... Tereurgroep Boko Haram. Haram heeft die actie opgeëist. Lang niet alle scholieren zijn trouwens veilig terug. Een onbekend aantal wordt nog vermist. Meteen na de kerst nog even skiën in Oostenrijk werd natuurlijk al afgeraden. Maar het zit er nu definitief niet in. Dat land gaat vanaf kerst in lockdown tot 18 januari, melden Oostenrijkse media. Er komt daar Peter Bos nog een Nederlandse trainer in de Duitse voetbalcompetitie. Huub Stevens gaat op zijn 67ste nog tijdelijk aan de slag als trainer van Schalke 04. Het is de vierde keer dat Stevens trainer wordt bij de Duitse club. Morgenavond staat Badder Hari weer in de ring. Hij neemt het op een geheime locatie in Rotterdam op tegen de Roemeen Benny. Net was het weegmoment en de ster down en werd het vuurtje nog een beetje opgestookt. Badder verwacht dat hij snel de genadeklap uitdeelt. Ga niet naar het toilet, al niks te drinken, maar dat is zo voorbij. Badr Hari had een tijdje geleden corona. Inmiddels is hij hersteld. Het is heel zwaar geweest. Ik ben heel erg ziek geweest. Maar uh, het herstel ging sneller dan verwacht. En uh, ik weet door de trainingen die gedaan zijn dat ik gewoon in uh, goede vorm ben. De bokswedstrijd is alleen digitaal te bekijken. Er mag geen publiek bij. Krijg je het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Het is zacht vandaag, een graad of 10. Dit weekend heb je zaterdag kans op regen, maar je ziet ook vaak de zon. Zondag is het droger en het is een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Je hebt daar een kwartier vertraging na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A7 van Zaanstad naar Horen... heb je vijf minuten oponthoud voor de afrit Avenhoorn. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. Rainbow, Rainbow Radio Zandvoort. Rainbow Radio Zandvoort. Fijne feestdagen. Ho, ho, ho. Lucified van de Army of Lovers. Yep. Ja, en uh, daar is uh, toch niet zo'n hele kleine sprong dan uh, uh, uh, van te maken naar onze gast nu aan de telefoon, René Zuiderveld. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat, kleine, ja. is dat een kleine sprong naar René Zuider? Ja, en ik, ja, uh, ja. omdat ik je al wat, wat langer ken dan vandaag... vroeg ik mij af... Uh, snap je mijn associatie van Crucified? En, uh, Absoluut. Ja, uh, Absoluut, ja. Kun je hem, ja. kun je hem uh, duidelijk maken voor de luisteraars? Ja, ik heb een aantal jaren geleden... heb ik een een, een foto gemaakt van een man... Uh, die als het ware aan een kruis is ge... Nou, niet genageld, maar met plastic ingepakt. En die foto is ooit eens gebruikt als grote reclame voor een fetishparty in Antwerpen. Ja. Dus jouw link begreep ik heel direct. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. En sowieso uh, komt uh, zeg maar het thema uh, christendom in jouw werk voort. Want je bent uh, fotograaf. En uh, niet zomaar een fotograaf. Maar in, uh, in Zandvoort en zeker daarbuiten uh, uh, bekend. Um, want uh, je organiseert uh, uh, al enige jaren uh, exposities in Zandvoort. Kun je daar wat meer over vertellen? Klopt. Uh, bij de allereerste, keer, allereerste Zandvoort Pride... Uh, was er een heel groot feestprogramma al helemaal in elkaar gezet, behalve de, het culturele element, dat ontbrak er een beetje aan. En André Donker, die heeft toen op een bepaald moment gezegd, hij is, was betrokken bij de organisatie, die zei, zouden wij niet iets cultureels kunnen doen? Volgens mij weet ik, ken ik een fotograaf die daar heel graag aan mee zou willen werken. En dat was ik. Toen heb ik op heel korte termijn in het museum een twaalftal foto's kunnen laten zien, opgehangen. En uh, daar werd heel enthousiast op gereageerd. Na afloop werd er door de directrice Hilliansen werd Janssen gevraagd... zou jij misschien volgend jaar het hele museum willen inrichten met ja. homokunst of gay art? En daarop zei ik, dat wil ik heel graag doen, maar op één voorwaarde dat ik dat samen mag doen met André Donker. En ja. zo is het ontstaan. En... En daarmee zijn dat jullie een soort, uh, su ja, soort succesvol uh, duo geworden... die uh, daarna elke zomerpride... Uh, of uh, Pride at the Beach. we hebben het nu al tegenwoordig over zomerpride en winterpride... Ja. terwijl dit <lacht> een het soort van pilot <lacht> is... waarvan we eerst nog maar eens moeten zien of dat volgend jaar herhaald wordt. Maar jullie ja. inderdaad succesvolle uh, gasconservatoren zijn... en hele Janssen sprak eerder in de uitzending al over... dat ze graag uh, jullie carte blanche geeft. En dat heeft ze op dit moment ook weer gedaan... met de expositie op het Badhuisplein... En kun je daar een klein stukje over vertellen wat jullie nou precies hebben gedaan op het Badhuisplein? Uh, in, in grote lijnen is misschien nu al, uh, hebben jullie in een eerder gesprek al aangegeven dat er iets te zien is. Uh, André en ik, wij hebben gekozen uit uh, werken van alle kunstenaars die tot nu aan Cape Bright tentoonstellingen in het museum hebben meegewerkt, en dat leverde in totaal. Zo'n ongeveer 30 beelden op. Afbeeldingen van zowel sieraden, maar ook uh, afbeeldingen van beelden, beeldhoudkunst, foto's. En die zijn in de grote panelen op het badhuisplein te zien. Dus eigenlijk is het een overzicht van de afgelopen paar jaar uh, uit het museum. Ja, ja met daarbij uh, nieuw werk van de kunstenaars. Hè? Want de, de, uh, niet, niet uh, alles wat, is wat oud, oud werk. Ja. Nee, het is niet allemaal oud. Er zijn wel een aantal te zien, inderdaad, die ook in het museum te zien zijn geweest. Maar een, een heel groot gedeelte is helemaal nieuw. Ja, en jij uh, doet daar zelf aan mee. Er hangt een werk van jou uh, uh, persoonlijk, als uh, René Zuiderveld. En een werk uh, wat je doet in samenwerking met Gabriel Batenburg. Ja, klopt. Wij hebben ons een aantal jaren geleden flink actief gehouden met, ga, nou ja, met, uh, met project Zuiderburg... Zuiderveld ah, en Batenburg. Mooie, Ja, mooie samentrekking. En daar hebben wij ook weer, voor, voor uh, deze keer hebben we op het Padhuisplein 1 van die beelden laten zien. Ja. En uh, nu is dit radio, dus beeld is altijd een beetje lastig. Kun je iets, iets beeldrijks uh, vertellen uh, zonder zeg maar, alles weg te geven? Want mensen moeten natuurlijk zelf naar de, de expositie toekomen. Ja, en ze moeten wel gaan rennen, want het, uh, het is maar heel kort te zien. Hè? Ja. Dus <laughs> ze moeten heel, heel hard rennen. Uh, het is echt de moeite waard, even zonder, zonder uh, mezelf uh, enorm op de, de schouders te slaan, moet ik zeggen. Ik kwam, gisteren pas, eh, ik kwam gisteren zelf kijken. En toen ik het, uh, het plein opliep, toen was ik bijna ontroerd. Ja, nou het ziet er ook het inderdaad... Heel, het ziet er ontzettend indrukwekkend uit. Ja. En in mijn enthousiasme had ik al geroepen van... Jongens, maken we hier nu ook een traditie van? Want ja. de zichtbaarheid is natuurlijk zoveel groter. Tenminste, als de wereld na corona weer open gaat... Ja. is zo'n presentatie enorm zichtbaar. Ja, want je hoeft inderdaad zeg maar, de drempel van het museum niet over... om deze beelden te zien. Het is lekker out in the open of out in winter... Ja. zoals deze expositie uh, hoort. Voor iets ja. heel anders, René. Uh, uh, namelijk, uh, jij hebt ook nog een persoonlijke expositie uh, in Zandvoort. En dat is verrassend, want er blijkt een nieuwe galerie in Zandvoort zijn bijgekomen. Ja, ik, ik, nou laat ik het even, even helemaal ietsje corrigeren. Want ik zou die tentoonstelling hebben... Maar aangezien dus alles dicht is en het museum dicht is en in een galerie dus in wezen ook niemand naar binnen mag, hebben we besloten om één foto daar voor het raam te exposeren. Als een soort lokkertje voor de aanstaande grotere tentoonstelling. Maar daarvoor zouden we graag willen dat weer zeg maar, de wereld weer een beetje open gaat en mensen gewoon naar binnen kunnen lopen. Ja, want uh, die, die uh, grotere tentoonstelling die er dan zou komen... dat is in een, uh, in een galerie in, in een galerie, de Zeestaat. Aan de zee. ja. ja, aan de Zeestaat. En uh, dat is uh, welk nummer? 37, geloof ik? 37. Ja, 37. Klopt. Kun je iets vertellen over? Want daar zit geen galerie of daar zat geen nee. galerie? Of... Nee, dat is een, een initiatief van de bewoners van het uh, prachtige huis... De benedenruimte aan de straatkant, aan de tuinkant, is, uh, was ooit bedoeld als een, een, een soort atelier. Maar het heeft tijden leeg gestaan. En toen hebben ze het idee opgevat van volgens mij willen wij daar heel graag een, een, een galerie beginnen. En vroegen aan mij, want de eigenaren kennen me. zou jij dan met de Winter Pride daar voor het eerst de, de galerie ook willen inwijden? Oh, wat een eer. Ja. Dat vond ik dus ook alweer een heel groot feest. Maar ja, er mag niemand in. Je zou het op afspraak moeten doen in deze tijd. En dat is zo ongelooflijk ingewikkeld, want er moet daar iemand altijd aanwezig zitten wachten. ...op die één of twee mensen die misschien op die afspraak komen. Ja, ja. Dus we hebben besloten om het maar uit te stellen tot het goede moment... Uh, ...en dat de deuren letterlijk open kunnen worden gezet... ...zodat iedereen spontaan binnen kan lopen. Ja, desalniettemin is, uh, is hij wel opgenomen in de route, in de kunstroute. Ja. Um, ja. Uh, want wat kunnen mensen dan daar zien van jou in, uh, uh, in de etalage? Nou, ze kunnen gewoon langslopen en daar staat een grote foto op een prachtig schildersezel. En dat is een foto van, ja, velen zullen het een merkwaardige foto vinden uh, die is opgenomen in een tandartspraktijk. Oké. Okay. En combineer tandartspraktijk met fetish, dan, <laughs> ja, dan krijg je misschien een heel vreemd idee. Dus loop langs om te kijken hoe dat idee is uitgepakt. Ja, ik zie onze technicus hier al fronsen. Die, die, kan, ze er, die kan er geen chocola van maken volgens mij, om het zo maar eventjes te zien. Hou je dit als een soort van geheim? Naar de, naar de bedoelde expositie Secrets die je ook bedacht had? Of kun je toch nog iets meer prijsgeven over wat mensen erbij kunnen voorstellen? Want ik kan me voorstellen dat mensen soms ook denken van nou... Hm, Fetis tandartspraktijk, ik ben voor beide een beetje bang. Laat ik daar maar niet langs gaan. Nee, nou, vooral omdat jij net zei: van daar kun je geen chocola van maken. Daar moet je ook niet te veel van eten, want dan moet je naar de tandarts. Ah ja, ja. <laughs> dus, uh, <laughs> uh, het is. Uh, er wordt vaak van mijn werk gezegd: van, oh, of van mij gezegd: oh ja, René zelf dat is de vet fotograaf. Uh, ik vind dat zelf niet zo. Ik gebruik heel veel fetish-elementen. En bij die fetiche, je kunt elementen je, en die probeer ik in een beeld regelmatig te combineren met een kringslag, met wat humor, met ja. speelsigheid. Waardoor je dus geen heftige beelden krijgt, maar wel contrast in beelden, waardoor je denkt: ah, die gekke twee elementen die horen niet bij elkaar, en toch klopt het. Ja, dus het gaat er in feite uh, om een soort uh, vervreemding met een knipoog. Juist, juist, ja. ja. ja. Ja. Nou, uh, dat is dan uh, zeker een, een aanrader voor mensen om, uh, zeg al, een, een, een soort sneak preview naar uh, de komende galerie in de Zeestraat te gaan kijken. En dan, uh, ja, eigenlijk is het een soort uh, warming-up uh, in deze Winter Pride voor de expositie die uh, daarna gaat komen, zodra de boel uh, weer open mag. Ja, laten we het wel over, dat het inderdaad heel, heel, heel snel kan. Uh, het, het, het, het is natuurlijk jammer dat je ook echt niet ja, René, René even, ik onderbreek je heel even. Ik weet niet of je toevallig uh, bent gaan lopen of iets dergelijks... maar de en, verbinding is op dit moment wat slechter. Oh, zal ik even... ik loop even. Nee, ik wil... even het raam is die nu beter. Dit, ja, nu ben je weer helemaal back in de uitzending. Ja. Oh, wat vreemd. <laughs> Dan is een deel in mijn kamer niet wifi-vriendelijk. Ah, ja. <laughs> <laughs> Hebben we dat ook weer ontdekt? Yeah. Juist. <laughs> <laughs> maar je was aan het vertellen... Uh, wat was het? Nou, het is, een, uh, uh, het is natuurlijk ontzettend jammer dat, je, dat we een soort van gedwongen zijn om het winterparty te organiseren, want dat lag helemaal niet in de bedoeling. We hadden gewoon in de zomer groot willen uitpakken. Maar ik wil wel, ik wil wel even zeggen dat dit de manier waarop het deze week gaat, dat dit wel een fantastisch mooi cadeautje is. Nou. Dat, dat klinkt goed inderdaad. Het is, uh, het is ook inderdaad een, een, een bijzondere vondst, een uitvinding waarvan we zeker zeggen... hé, hey, hier zitten ook goede dingen in en laten we eens gaan kijken of we dat we zouden kunnen gaan continueren. Juist. Ja, ja. Dus, helemaal uh, mee eens. Ja, wie weet hebben we uh, wederom een, een traditie uh, gestart. En uh, René, ik ga jou danken voor, uh, uh, voor uh, deze, dit interview... En uh, uh, ja, zeker aanbevelingswaardig. Mensen gaan inderdaad in die kunstroute... ook even langs de Zeestraat nummer 37... om daar deze uh, kwinkslag, knipoog... tussen uh, fetus, vervreemding uh, van René Zuiderveld te bekijken. En natuurlijk de expositie op het Badhuisplein. René, dankjewel. dankjewel. We gaan eruit Heel met... Um, ja, dankjewel. wel. En we gaan eruit met... Uh, uh, Madonna, express yourself. Hoe toepasselijk. <laughs> Express yourself, Madonna. Nou, en als er iemand is die zichzelf... ...expressed zeg maar, dan is dat Fred wel, toch? Ja, Goedemiddag. Goedemiddag, Fred. De Madonna van Zandvoort. Ja, de Madonna van Zandvoort, precies. En, ja. Bentveld, Nummer, en Bentveld. Nummer is uitgekozen voor jou, speciaal. Ja, dankjewel. Dankjewel, welkom. <laughs> welkom, Fred. Fred Rozenhart. Uh, Fred, je hebt um, uh, jouw steentje bijgedragen, zou ik zeggen, uh, samen met Zoek uh, ja. door een expositie. In Galerie de Passage. Ja. Um, vertel. Vertel wat over jezelf eerst, Fred. Oh ja. Nou, ik ben Fred Roosart, kunstenaar, acteur en uh, ja. Ja, levensgenieter en veel schilderen eigenlijk uh, ja, exploseren. Nee. En ja, alles eigenlijk wat met cultuur te maken creatieve vormgeving. Is het is alleen de laatste week is het eventjes stil vanwege alle voorstellingen, kleutervoorstellingen. Alles is weer lezing over Frans Hals, over Rembrandt. Ik mm. ben wel heel blij dat er twee leerlingen waren die de finale gehaald hebben met uh, project Rembrandt. Daar ben ik al heel trots op Leuk. voor de schilderkunst en alles. En we hebben de gallery... Ja, en uh, ja, God ben je, uh, bijzonder dat we al jaren bezig zijn. Al in het Zandvoort Museum. Dat ze ons ruimte hebben gegeven voor de Roze Kunstlijn. In 2012, geloof ik 2013. Zijn de eerste uh, exposities geweest in de uh, Roze Kunstlijn. En daar hebben we toch steeds gehouden En door Hilje ook dat we in een stationnetje hebben kunnen exposeren. En ook door haar toedoen dat we nou gewoon. Uh, Passage 20 kunnen exposeren. En dat nu, het zou een korte tijd zijn. En we hebben nu al zitten nu anderhalf twee jaar erin. En we hopen nog een tijdje te blijven. Maar ja, het zal gesloten misschien worden. Maar we zitten er nog en we hebben weer een prachtige expositie met veel kunstenaars binnen en buitenland. En daar zijn wel heel trots op. En het gaat over het thema's Darker Rooms. En met dit wat de René ook zei. We hebben een beetje vet is en uh, ja, de homekreel is bekend. Uh, niet iedereen is er mee bezig. Maar het is opwindend. En we hebben ook de kelder gebruikt. Het is horen in zwijgen van Suzanne. En, en ook het eerst wil ik even zeggen: ook van Batenburg, onze oudste me, uh, meedoende kunstenaar, die is overleden. Het heeft ook uh, de NOS TV heeft er ook aandacht aan besteed. En dat is de, de, ja, de Tom of Finland, maakt hij de Tom of Holland be beelden, eigenlijk. En hij is ook van bekend van de nieuwjaarsduik met ja. U nog en, ja. uh, en het is echt hij exploseert nu ook prachtige beelden staan in de etalage hij heeft heel veel in het Zandvoort Museum geexploseerd, ook van Maartenburg en Jan Kees, gecondoleerd namens de hele roze gebeuren in uh, nou, zeg maar Europa, van Keller die mooi maar hij heeft heel veel werk, in Parijs ook heel veel werk van hem, dus we zijn ook heel blij dat we ook een paar prachtige beelden hebben in de etalage oh. maar ja, we, ja, dus dat is wel heel mooi en dus al nou, 90 jaar, ja ik hoor het is prachtige leeftijd, maar het is altijd mis En altijd, en, ja, Jan Kees, geweldig hoe je hem tot het laatste moment verzorgd hebt. En altijd zelfs in de coronasie stiekem in de rijp geklommen. En hij heeft zich opgesloten om ook toch de laatste maanden te verzorgen. Dus uh, hulde en uh, prachtig. Ja. Nou, ja, Het is wel symbolisch overigens dat, zeg maar, uh, met zijn... Uh, met zijn uh, uh, heen gaan, ook uh, gelijk de nieuwjaarsduik uh, dit jaar niet doorgaan. Ja, ja nee, niet, is... niet doorgaan. Ja, nee. Dus dat is gewoon, ja, we hebben, ja, ja. Ja, dat is uh, ook, ja, ja. En ook heeft er misschien dat voorgevoel Ik denk, ja, het gaat toch niet meer door. Dus, nee, dan, hoor, dan, dan nee, maar. maar ja. ja, nee, maar uh, ook had heel veel humor. Jan Kees ook, dus. Uh, maar het is heel sneu. Het een lieve, lieve, lieve man. Het is, uh, ja. We zullen hem missen. Ja, maar, ja zeker. Absoluut. Dus, uh, maar ik heb ja, ja het uh, is dus, dus, uh, over de Winterpride, uh, de, de expositie um, uh, bij Galerie Passage uh, nummer 20. Uh, we kunnen niet naar binnen, hè? Dat, nee, nee, dat, uh, niet, uh, maar, maar er is veel in de etalage te zien. Ja. Um, wij, hebben en, het, wij, hebben, ja, wij hebben het geluk dat wij ook drie kanten uh, open zijn. Precies. Dat is een etalage, dus we wilden al twee jaar al met de systeem, hadden we ook een, ja, een etalage... We dus nu ook. We hebben wel heel jammer een een prachtige kelderinstallatie gemaakt in de kelder. Ja. Ja. Maar ja, doordat iemand naar binnen mag, is het misschien ja, heel jammer. Het is wel misschien, morgen wordt gefilmd. Dus we kunnen toch een kijkje gaan nemen. Want het is wel heel, uh, heel spannend daarachter in die kelder. En het heeft zoek ongelooflijk gedaan. En uh, ja, prachtige dingen zijn er gemaakt eigenlijk. En uh, ja, heel veel kunst uh, schilderen. En we hebben zoveel 16 deelnemers die er weer aan mee. Ja. En dat veel uit Duitsland, dus daar zijn we ook wel heel blij mee eigenlijk. En wel ook nog door te gaan. Dus ja, logisch. En het is het dus goed dat we zoveel aandacht hebben aan het LADTI En ook op het Barthesplein. Het was ook helemaal verrugt een, een foto die wij geëxposeerd hebben... toen de pluimuitreiking kwam. En ook van Jaap de Jonge, die namelijk aks met zijn man daar staat... die ook een prijs in Amerika gewonnen heeft. En ik dacht, ja, we hebben daar toch maar mooi dat prachtige werk kunnen exposeren in de gallery. Dus daar ben ik al heel trots dat het houdt nu op het badwijsplein. Dus, dat begrijp uh, ik. Ja, keurig, ja, heel goed. mooi. Ja. Nou, geweldig. Ja, het, het, is al, het, is al, het gaat over bondage. Het gaat wel. Nee, het is ook gewoon met uh, Donkelaar, met uh, Suzanne natuurlijk al bekend, en Robert Verhel, de, de bodybuilders van Ox had wel van Pablo over Leerman de en. Laarzen, en ja, goed, dat moet ik eigenlijk alles opnoemen. Want dat mag niet kunnen. Dan ben ik weer uren bezig. Zo lang heb ik het natuurlijk. Nee, nee, nee. En, nee, en dit nee, is ook de bedoeling, Gret. Nee, ja. ja. ja. Mensen moeten er naartoe, want dan zien ze het. Hè? Als je het allemaal ja, gaat het vertellen. We hebben weer ja. een mooie route. En we zijn nog tot eind december zijn. we Bedankt, zeker de e december. Want de expositie is al op de 20 november. Het is wel heel erg... Ja, het verleden we het heel erg druk gehad. Maar ja, nu is alles dicht. Dat is wel heel erg jammer. Maar ga kijken, ga lopen. Uh, en je kan denken: Oh, God, vergeet, wat ga je dan zeggen... ...gaan lopen, ga niet naar buiten, want we moeten juist afstand houden... ...maar probeer afstand te houden, mondkapjes op... En ...probeer ook gewoon op het Bartersplein, ga niet te veel... ...want, als, ja, het is altijd een beetje tegenstrijdig wat we ja. moeten zeggen... ...van kijk uit wat je doet, voorzichtig lopen... En, ja, ...maar ga genieten van alles en uh, ja, alles wat er is... ...als ik de zoon dus zet zich op de kaart... ...en we hopen nog jaren later ook uh, met het team allemaal mee te werken... ...en dat we... Ja, dat we een steentje kunnen bijdragen aan het gebeuren. Dat, het, dat we openstaan voor iedereen. En dat vind ik ja. een diversiteit. Ja. En dat vind ik juist zo belangrijk dat we die dingen kunnen doen. Nou, zeker, voorlopig, zeker. voorlopig blijft dat nog eventjes zo. Want ik heb begrepen dat in de raadsvergadering... Zeg maar, de beslissing over uh, aanpassing van de entree... waaronder de passage valt, nog even is uitgesteld. Dus ja. voorlopig zit die calorie nog wel even de, veilig. De visie alleen al. He. Dus alleen maar om de visie ja, ja, ging het nog ineens over... Ja. echt uh, daadwerkelijk het gebeuren. Dus dat kan nog best wel een tijdje duren. En uh, dus jouw expositie is voorlopig uh, veiliggesteld. Ja. En, uh, en daar ook, kunnen uh, ze in tegenstelling tot Badhuisplein, waar het maar een paar dagen is... Ja. Kunnen ze bij jou dus uh, eigenlijk nog uh, tot, uh, tot jan januari uh, zeker langs? Ja, zeker, ja. zeker. En dan gaan we weer verder en uh, hopen nog lang te zitten. En ook zoek, geweldig, met installatie, met textielvormgeving. Ja. Het is prachtig wat je allemaal doet. Het is dus hul dan zoek. die gaat er heerlijk Bordurend aan verder door. En, ja, het is gewoon... Nou, ga kijken, ga genieten van de passage, want eigenlijk de hele passage, ja, wordt alleen maar upgrade. En als we een hele route hebben van de zee staat, en het museum, en het HDSM, en alles, in het Bartelsplein, nou, dan hebben toch een wereld van de wereldgeschiedenis we maken dan dan ja. de Winter Pride. Geweldig, Fred. Dan moeten nou. we nu uh, hierbij afsluiten. En ja. we gaan nu een nummer draaien. Heel erg bedankt, Fred. Uh, voor, voor je interview en, en heel veel is, succes is, met de galerie. Het is ontzettend gezellig bij, dus mensen gaan ook live kijken, want ze het is heel leuk. En, <laughs> Ronald heeft een leuke muts op en al volgt er yeah. ervan. En uh, ga het winnen voor zondag, voor de Dank. top 51, ja. Dankjewel, en, Fred. Succes! <laughs> oké. Okay, en ja. we gaan eruit nu met Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. like dancing. Nou, uh, echt wel? Helemaal, helemaal niet. Echt wel, echt wel. En dan wel aanstaande zondagavond. Uh, want uh, aan de telefoon hebben wij Roy Dongen. En Roy, uh, vertel. Aanstaande zondag is er uh, uh, zeker uh, alle gelegenheid om te, dansen, te gaan dansen. Vertel. Ja, zeker. Er is uh, heel veel gelegenheid om te gaan dansen. Ik zou wel zeggen, uh, zet je koptelefoon op of uh, maak je niet te veel zorgen over je buren. Want de muziek die uh, onze dj's de lucht in zullen slingeren, we beginnen met DJ Kai uit Amsterdam. Een uh, leuke, goed gebouwde, uh, heet jonge man, want we zijn een regenboogorganisatie, Dus iedereen is bij ons thuis. Zeker. Inclusief, Komtons inclusief. Onze, uh, Vaste DJ uh, uh, Divine, die ook MC'd, uh, gaan we gewoon van 8 tot 11 uh, de voetjes van de voer uh, doen, hoop ik. Ja, en uh, Roy, dit even, we, we stappen er eigenlijk zo in naar aanleiding van dit ja. I don't feel like dancing. Uh, maar wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Ja, nou, we hebben bedacht, omdat we natuurlijk alles uh, online doen, daar hebben jullie het vast al over gehad. Uh, behalve uiteraard de, de prachtige tocht die we langs de, de kunstroute, die je gewoon echt fysiek kan maken. Mm -hmm. <tie> hebben We bedacht dat we naast de bankbingo, die ook online is, op uh, zaterdagavond, dat wij ook iets willen doen om uh, te dansen. Uh, en ook speciaal gericht uh, op mensen die van dansen houden, dat kan alle leeftijden zijn. Uh, maar onder jongeren komt het uh, nog veel bevuldiger voor, dus we, dat we maken daar een leuke houseparty van. Alleen. Dan ...mogen we niemand bij uitnodigen... Uh, dus die houseparty die komt online wordt die, uh, die uh, uitgezonden. Daar kun je zelf uh, aan meedoen. Dus je kan je dankjes klaarzetten, je regenboogoutfit uh, aantrekken, je pruik op of uh, je lerenpak aan, je, je zwemslip, wat je ook maar wil. Uh, en je kan gewoon lekker gezellig mee vieren, feest vieren. En je niet alleen maar naar muziek luistert, maar we hebben ook een heel scala van uh, artiesten ingehuurd die uh, uh, meekomen doen. Dus het is ook heel erg spannend om naar te kijken. Want die artiesten die zijn uh, ja, een hele een hele serie artiesten, maar ook nog een keer hele spannende artiesten. Ja, want de, de artiesten, dan heb je het over uh, zeg maar, uh, de, wat, wat, wat komt er dan voorbij? Dansers? Uh, um. Dat zijn uh, dansers, uh, vrouwen en mannen, uh, maar er zitten ook uh, mensen bij die jong leren, uh, dus die op mij die met de touwen dingen doet. Uh, dus het is een hele spannende serie van, uh, van artiesten. Ja, dat klinkt... Die op uh, grote festivals in heel Europa ook optreden. Dus, dus uh, dat is ook nog een keer heel bijzonder. Ja, dus in feite is het eigenlijk gewoon een, een mega-dance-party... maar dan in een uh, bescheiden uh, locatie, bescheiden ruimte... waar uh, zeg maar helemaal corona-proof uh, dit uh, gestreamd kan worden. Uh, op de house uh, een geheime locatie in Zandvoort. Hè? Dat wel. Het komt live vanuit Zandvoort, toch? Ja, ja blijven uit Zandvoort en het is ook gewoon, uh, dat is natuurlijk ook wel leuk, het is de eerste keer dat we in Zandvoort zoiets doen, dat we dan een livestream doen uh, die, die, die, die over de hele wereld eigenlijk voor, voor mensen te zien is die hier uh, inloggen. Als het internet het aan kan, kunnen er steeds meer mensen bij komen. meer mensen dan dat kun je natuurlijk niet, uh, niet ontvangen. Ja, en hoe, hoe werkt dat dan precies, Roy? Dat uh, het is gericht op, op, op alle leeftijden. Maar we denken met name zeg maar, aan de jongeren die op dit moment uh, zeg maar, toch een beetje in, in zak en as thuis moeten zitten. Omdat ze niet uit kunnen gaan. En ook de, de, de jongvolwassenen en mensen die sowieso van gaan houden. Uh, hoe, hoe werkt het nou? Hoe kom je bij die stream terecht? Nou, die, die, het adres van de stream dus die komt zo meteen op uh, ons uh, internet uh, te staan. Daar zijn we een beetje voorzichtig mee geweest uh, om wat te doen, omdat we erg bang zijn dat anders mensen van ook buiten zandwoord op zoek gaan naar de locatie waar het is. En dan, ja, dan zou uh, de veiligheidsregio willen ingrijpen en uh, dan wordt het feest voortijdig beëindigd. Dat, dat zou natuurlijk zonde zijn. Ja, dus we willen niet te graag dat mensen... Uh, we gaan ook niet te hard benadrukken in de eerste uh, uitingen dat het in een Zandvoortse locatie is. Omdat we niet willen voorkomen dat de jongeren in Amsterdam en Haarlem en Utrecht denken dat we niks te doen. Gaan we eens even kijken waar dat feestje is. Dan kunnen we misschien uh, party crashen. Dat is ja. niet de bedoeling in coronatijd. Nee, wat overigens ook helemaal geen zin heeft, want er is de ruimte niet geschikt voor. Hè? Is, is Hij is, toch is afgesloten, is te, gesloten, toch? te, te ja. klein en afgesloten. Dus je komt niet eens binnen. Ja, het, ja. het is niet te klein, het is afgesloten. Want uh, we hebben wel een best een grote ruimte. Omdat we natuurlijk moeten zorgen met dansers... die hard bewegen en hard ademen... dat we dan niet anderhalve meter... maar dat we minimaal twee tot tweeënhalve meter... uit elkaar blijven. Ja. Dus we hebben wel een, net, een, nette, een nette feestruimte. Uh, en de dj's die daar natuurlijk draaien. Het zijn drie cameramensen die uit verschillende plekken... Uh, het gebeuren filmen. Dus je kunt je voorstellen dat het wel... Uh, ja, je kan het niet in de woonkamer doen, dit soort feestjes. Nee, maar nu, nu heb je het zeg maar uh, over uh, op onze website. Welke website is dat dan? Uh, niet op onze website, onze Facebook-site. Oh, uh, ja. Onze Facebook-pagina, Pride at the Beach. Op onze Instagram-pagina, uh, Amsterdam uh, Komt uh, vanaf, nou ik denk over een klein uurtje, beginnen daar de eerste foto's te komen van alle artiesten die uh, meedoen. Uh, en dus ook de, de, de speciale link uh, naar het feest. En ik kan jullie natuurlijk wel een, proberen een primeur te geven. Ja, ik. Ja, ja. ja, daar houden wij van. Om te <laughs> kijken of ik uh, deze Twitch-link al kan bevestigen aan jullie. Het wordt namelijk uitgezonden op Twitch. Twitch. Twitch is ook weer iets heel spannends, natuurlijk. Ja, Twitch. Uh, dan moeten we even zoeken. Want Twitch is een, uh, zeg een, een, een soort van uh, uh, platform of eigenlijk een kanaal uh, van waaruit zeg, dit soort dance streams uh, uh, verzorgd kunnen worden. En ja. um, daarin heb je dan ook nog de mogelijkheid om elkaar uh, uh, online te ontmoeten, heb ik begrepen. Nee, in Twitch kan je... Dat kan je dus wel doen, maar we gaan tegelijkertijd de party ook uitzenden in Zoom. En op Zoom kan je natuurlijk wel uh, online uh, meenemen. Dus we gaan zorgen dat er één beeld van Twitch in Zoom komt. Dus dan zie je dus dat, dat de party en alle andere mensen, die kunnen elkaar dan, als ze inloggen, kunnen elkaar dan ook zien via de, de Zoom link. En dat kan natuurlijk redelijk oplopen tot een behoorlijk aantal. Mm -hmm. Vorig, gisteren had ik een feest van, uh, van het bedrijf waar ik we, van mijn school. En uh, Daar zaten we met 360 mensen op een uh, cocktailparty in uh, Zoom. Ah ja, en dat is, dat ja. is dan eigenlijk een, een, een soort van één uh, grote, uh, ja eigenlijk grote raampartij in je, in je beeldscherm, om het zo maar even te zeggen, voor die mensen die dit nog niet eerder hebben meegemaakt. Waarin ja. allemaal uh, zeg maar uh, koppetjes en poppetjes uh, te zien zijn die uh, met elkaar kunnen communiceren. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon, uh, uh, wat je natuurlijk ook gewoon kan doen, je kan er doorheen scrollen. Dus dan zie je gewoon iedere keer een, een, allemaal kleine postfotootjes van mensen die aan het feesten zijn. Uh, en daar kun je dus doorheen gaan. Je kan er dan eentje groter maken. Dat zijn allemaal dingen die je, nou, ja, je moet gewoon experimenteren als je, als je het aan hebt staan. Het, het enige wat er gebeurt is dat je eruit uh, schiet en dat je er wel opnieuw moet inloggen. Maar spannender dan dat is het niet. En het kost tenminste ook helemaal niets. Dus ja. dat is ook nog eens een keer fijn. Ja, en je, en je mag dus reizen. Uh, om het zomaar te zeggen. Want uh, ja. Uh, ja, het wordt dus uh, tot buiten Nederland wordt het uh, uh, zeg maar gestreamd. En dat wil dus zeggen ja. dat je dus ook de mogelijkheid hebt om, uh, om met, met uh, zeg maar, uh, de Duitsers, uh, de Belgen, de, de Fransen uh, contact te maken. En uh, lekker samen te gaan dansen. Jazeker. Als je in New York zit en je bent wel uh, met wakker, je wil een uh, leuk party. Dan kan je ook inloggen. Ja. Ik zit ineens te bedenken, ja. Anja, we hadden Dance Around the World... van Ries Finel hadden we eigenlijk op de, lijst, op de lijst kunnen lijst zetten. Kunnen zetten. Ja, ja, ja. Nou, het dat is dan in New York wel nog vroeg, denk ik. Hè? Ja, dat is wel ja. een beetje... Nou ja, goed, <laughs> maar uh, alles kan. Het is zondag, hè? Precies. Zondag, dus ja, ja, ja, ja, ja. Ik <laughs> ja. wou dat zeggen. Nee, ik weet dat uh, echte party... met, met echte party mensen, die, uh, die beginnen soms pas om drie uur. Dus dat is lastig. Okay, nou. uh, Precies. Okay. Die beginnen eerder vroeg dan laat, om het zo maar te ja, zeggen. Ja. ja. ja. ja, ja, ja ik je ja niet het adres geven. zeker www.twitch.tv Punt Dat je is makkelijk. www.twitch.tv slash Winterpride Dance Party 1. En Winterpride Dance Party is helemaal aan elkaar. Ja, Winterpride Dance Party 1 als één woord. Dus we ja. maken het zo makkelijk mogelijk. Niet en, puntjes, streepjes. Oké, okay, die 1 die is dan een cijfer. Een cijfertje 1. Ja, ja, cijfertje 1 inderdaad. Oké, okay. dus het is www.twitch.tv slash party cijfertje 1. Ja, dat is helemaal goed. Oké. Okay. En dan uh, moet je in Twitch wel een account aanmaken. Uh, uh, en dan uh, kan je gewoon helemaal gratis meedoen. Nou, dat klinkt echt uh, fantastisch. En uh, daar uh, met deze actie uh, wordt Zandwoord uh, absoluut eventjes op de wereldkaart gezet. Uh, en uh, dan zijn we eigenlijk uh, toch nog eventjes iets eerder dan uh, de Grand Prix, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Heel goed. Die schieten we even. We gaan wel op de digitale wereldkaart. Ja, ja dat is zeker weten. Ja. Roy, we hebben er ontzettend veel zin in. Wij gaan zeker uh, een account uh, op, uh, op Twitch uh, nemen en uh, lekker dansen in onze eigen huiskamer. Uh, de voorbereidingen worden daarvoor al getroffen. Um, uh, dankjewel voor, uh, voor dit interview. En uh, ja, uh, uh, voor jou ook een warme Pride gewenst. Ja, jullie ook. Uh, ik ga zo meteen de vlag uh, buiten hangen van uh, Pride at the Beach. Dus uh, dan uh, kan iedereen ook zien dat ik het uh, actiever meedoe. Ja, super. Dankjewel. Hoor. Heel, heel veel succes allebei. Dankjewel. dankjewel. Hoi. Dag. En we gaan er lekker uit met... I can't, can't get you out of my head... Uh, van Kylie Minogue en dan in een speciale versie van de Abbey Road Sessions. Get You Out Of My Head. En dan de versie van de Abbey Road Sessions. Voor degenen die fan zijn van Kylie Minogue. Absoluut een album om naar te gaan luisteren. Want ze heeft haar, haar eigen nummers in een complete nieuwe mix gezet. En uh, deze is inderdaad wat spannender dan het origineel. Die overigens, uh, net als alle andere nummers die we vandaag draaien... uit de top 51 komen. Althans de top 100 die we op de lijst hadden gezet... Van, ja. uh, waarop gestemd kon worden. Maar die het niet hebben gehaald. Nee. Kylie Minogue heeft het niet gehaald. Maar wie het wel gehaald heeft... en die we toch gedraaid hebben... was de Sister Sisters. Met I Don't Feel Like Dancing. Want die hebben op het laatste nippertje nog twee punten erbij gehaald. En die vielen toen net... in, uh, in de top 51. En uh, ja. Dus, maar toen was dit programma... eigenlijk al redactioneel klaar. Ja. Dus uh, vandaar. Toen dacht ik van... nou dat ga ik maar niet meer veranderen. Dus vandaag... I don't feel like dancing. En zondag ook weer. Ja, nou ja. hartstikke gezellig. Met de so hakken be, over de sloot. Of eigenlijk nou, met de, de high heels de, de, over de do, sloot. De, de, de, de, ja, de high heels. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En helemaal volgens <laughs> Sister Sisters uh, in de outfit. Uh, ja, precies. Yeah, ja. Yeah. Um, yeah. Wij zouden eigenlijk nu een interview houden met uh, Nicky Today. En Nicky Today is uh, de artiestenaam van uh, Nikolai die um, als uh, Drake ook al een aantal keren achter de pressants heeft gegeven in Zandvoort. En wij zouden haar willen interviewen over de kerstshow... die zij gaat geven met een aantal uh, bevriende artiesten. Um, dat is op 24, en 25 en 26 december vindt er een kerstshow online plaats. Uh, informatie daarover valt te vinden uh, via Facebook... via de kerstshow van Nikki Today... Um, helaas hebben we geen contact met haar gekregen. Dus uh, het interview valt hier eigenlijk ook een klein beetje mee in het water. En dat betekent dat wij nog even lekker de tijd hebben om aandacht te besteden. En ja, wat er dus met die Winter Pride uh, te doen is. Ja. En dat gaan we even samenvatten. Want we zijn er uh, eigenlijk flink ingedoken. Uh, na de opening van, uh, de door de wethouder Raymond ten Haafde... gisteren uh, in een Zoom-bijeenkomst met de sponsoren. Dank met een offers, glaasje erbij. Met een glaasje erbij. En dank aan onze sponsoren Casino, Holland Casino... het Innovatiefonds en de gemeente Zandvoort... voor het mogelijk maken van deze Winterpride... Uh, hebben we een kunstroute. En deze kunstroute uh, die bevat verschillende plekken in Zandvoort... waar u langs kunt wandelen... Dat is de etalage van het HDMZ-museum. Dat is een nieuwe pop-up gallery aan de Zeestraat nummer 37... Waar niet heel veel. Er is dus één foto hoor, ja. wat, wat René aangaf. Dus ja, het is precies. niet zo dat je. Je moet hier niet verwachten dat we een hele etalage nee, daar nee, hebben. Dat nee. Maar je dat kunt mooi, zijn. zeg maar, vanuit HDMZ. kun, uit je, ADMZ, kun ja. je inderdaad via de Halterstraat of een andere omweg. Hè, die je kunt maken naar de Zeestraat. Ja. Om dan vervolgens door te gaan naar passage 20. Ja. Hè, naar de uh, uh, expositie Darker van, Rooms. Helaas ja. ook niet binnen toegankelijk. Um, maar, maar het is heel wel... mooi open. Dus alleen het zeg maar, de kelder... zoals Fred aangaf, uh, is niet toegankelijk. Die is niet toegankelijk. Is dus niet zichtbaar. Nee, nee. nee, de uh, dungeon is closed. De dus, dungeon ja, is precies. closed. Ja. Ja, ja. En dan vervolgens te eindigen, uh, zoals uh, uh, Rob uh, Peters al aangaf... Uh, mooi te eindigen inderdaad op het uh, Badhuisplein. Waar um, in flinke vrijheid en ruimte gewandeld kan worden... langs uh, main 24... Panelen sorry, sorry. met uh, hele diverse kunst. Van uh, uh, zeg, maar uh, schilderijen, tot uh, uh, installaties, tot uh, fotografie, uh, tot sculpturen. Een uh, en, uh, en prijswinnende uh, foto die helemaal uh, actueel ingaat op het thema Black Lives Matter. Ja. En um, nou ja. Ja. Uh, van dit alles wordt overigens ook een uh, filmopname gemaakt. Uh, vanochtend zijn de eerste opnames gemaakt op het uh, badhuisplein. En in de komende periode is het de bedoeling dat dat ook doorgaat. Zodat we na de Winter Pride ook een verslag hebben. En mocht u dan geen gelegenheid hebben gehad om dat allemaal te gaan bezichtigen of te gaan deelnemen. dan kunt u altijd de film nog zien. En, en vertel eens, Ronald. Uh, uh, die film uh, wordt dat dan uh, de, de binnenkant van de museum wel gefilmd ook? Ja. En de exposities <tus> aan de binnenkant. dus ook het zoeterraag eventueel van de passage. Zeker, zeker. Dus dat ja. is wel interessant, want je ziet het niet van buiten... maar je, als je de film dan gaat zien, dan... Heb je toch alsnog je een kijkje toch? binnen. Ja, precies. Ja, precies. En ja. dat kun je dan ook gewoon lekker binnen doen. Dat ja. wil zeggen, gewoon van achter jouw eigen scherm... Ja. Ja. met een kopje koffie en uh, lekker warm. En, uh, ja, exact. precies. Ja. Hoewel de temperatuur helemaal niet vervelend is op dit moment. Nee, dat valt best mee. Als nee. je niet in de wind staat, dan, uh, dan is het goed te doen. Zeker, zeker. Ja. En naast, zeg maar, deze expositie... hebben we dan natuurlijk morgenavond... De bankbingo van het Wapen van Zandvoort. Met geweldige prijzen allemaal. Ik geloof dat de hoofdprijs is een heel gourmet pakket. Met dus niet alleen maar het gourmet stel... maar daarbij ook nog een pakket en, uh, met, met uh, van alles en nog wat. Dus nou ja, hartstikke leuk. En, en nog heel veel andere prijzen. En loten, loten zijn nog te koop? Loten zijn nog te koop. Dus uh, ik zou zeggen... Uh, ik kan het telefoonnummer nog een keertje herhalen. waar je een WhatsAppje kan sturen. Dat is naar 0613325770. Als je daar een WhatsApp-bericht naartoe stuurt. met het aantal kaarten. dat zijn setjes van drie. Hè, en per kaart wordt er ook nog drie keer gespeeld. Dus ja. per kaart kan je dan drie cadeaus winnen. Dus dat uh, is uh, echt wel. Uh, stel dat je. Overal prijzen, negen cadeaus. Ja, absoluut. Dus en dat voor een hele sympathieke prijs van 12,50 euro. Dus er dat je zeker bedoel niet ik. Over ja, uit, ja. Uitgaan is duurder. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Dus we doen het voordelig uh, dit jaar. Zo helpen we elkaar we door houden, de winter. We houden allemaal geld in ons zak. En uh, dat besteden we dan aan de lokale ondernemer. Ja, ja. Uh, en uh, dan sluiten we het Winter Prize weekend zondag af. Met dat... Oh nee! Dan vergeten we toch even helemaal onszelf. Want natuurlijk op zondag, ja. zondagmiddag van, van 1 tot 6. De top we de, de, de, precies, de, de ZFM Rainbow Top 51. Ja. En uh, nou ja, ik zou zeggen, stem af en uh, kijk ook live, want uh, wij zijn uh, ook in beeld te zien. Ja. En we gaan elke uur gaan we, uh, van uh, een blokje van 10 pakken. Dus we zenden 5 ja. uur achter elkaar uit. Ja. En er komen verzoeknummers, hebben we binnengekregen, die gaan we draaien. We gaan Gaan de mensen die een telefoonnummer bij het verzoeknummer hebben uh, vermeld, gaan we bellen. Uh, en dan als oh, daarbij hebben we ook nog die prijsvraag. En die prijsvraag die kun je dus winnen door te luisteren naar radio ZFM top 51. En dan bel je naar 023 57 30 393 om dus het raadje, plaatje antwoord te geven. En ja. nu gaan we eruit. Met... Nou ja, ik, ik wou nog even zeggen... en na de top 51 ben je natuurlijk perfect opgewarmd... voor dat dance-event waar we net uitvoerig ja, over hebben gehad. Tuurlijk. Bekijk de Facebookpagina Pride to the Beach. Alle informatie valt daarop te vinden. We gaan eruit, Anja. Ja. Het is alweer voorbij. Het is voorbij en het is eruit met... Right, said Fred. Don't talk just kids. Mm. Hele fijne kerstdagen. Ho ho! ho. Begun. So don't talk, just kiss We're beyond words and sound Don't talk, just kiss Let your tongue DFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.